Zullen we danken en bidden. Heere onze God wij komen nog eens tot u aan het eind van de dienst. Waarin gij uw woord ons gegeven hebt. Laat het woord Heere, ons desnoods pijn gedaan hebben. Op de pijnlijkste en de zeerste plek. Waar het gaat over onze verhouding tot u. We hebben ook mogen zeggen iets over de verhouding van u tot ons. En als u ons pijn doet, dan doet u het niet om ons pijn te doen, maar om ons te genezen. Hoe ongelukkig is een mens die een kwaal bij zich draagt. En zich van het grote gevaar niet bewust is. En leeft niet. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Heren, open onze ogen. Paulus moest dat ook doen. De blinde ogen van de heidenen openen voor de diepe nood en de heerlijkheid van Christus. En zou er dan voor ons een andere weg zijn om het koninkrijk binnen te gaan? Laat alle arbeid, heren, in uw naam, ook in het midden van de gemeente van Hasselt, gezegend worden. De arbeid van uw dienstknecht, dominee Maas, van de kerkenraad, van broeder Post, van allen die met het woord in de gemeente actief zijn onder jongeren en ouderen, wil alle zendingswerk zegenen door heel de wereld heen. Wil uw volk Israël... Het licht doen opgaan. Het is aanvankelijk gebeurd. Men heeft het onder de korenmaat gezet. Maar u bent nog niet klaar. Heren. Wilt u uw werk aan het licht brengen. Onder jood en heiden. En dan. Bidden wij. Zoals we al gezongen hebben, nog een keer. Doe zo ook aan mij. Amen. Gemeente, wij gaan ook van de overwinning van het Koninkrijk zingen. Psalm 87, het vierde en vijfde vers. Psalm 87, vers 4 en 5.